De Vendricht met het NOS-journaal. Op het partijcongres van het. worden komende zaterdag 19 resoluties ingediend. Zeven daarvan zijn van leden die min of meer verregaande invloed en zeggenschap willen. op de koers van de partij. Er zou een onafhankelijke commissie moeten komen. die met alleen de nieuwe partijvoorzitter. de interne organisatie op de schop moet nemen. om de koers te vernieuwen. Onder de tientallen indieners van de resoluties zijn het huidige eerste Kamerlid Rob van der Beten. en oud tweede Kamerlid Jos Hessels. Het CDA heeft vier verkiezingen op rij verloren. En de indieners van de resoluties vinden dat het partijbestuur kennelijk niet weet hoe de kiezers kunnen worden teruggewonnen. De training van Afghaanse politiemensen in Kunduz begint niet dit voorjaar, maar begin volgend jaar. Het kabinet schrijft dat het is uitgesteld omdat de uitbreiding van het trainingscentrum in Kunduz is vertraagd. In de brief schrijft het kabinet dat verder dat er nog geen overeenstemming is bereikt over het snel verlengen van de trainingsduur van zes naar acht weken, maar desnoods doet Nederland het zelf. In een eerste reactie zegt ChristenUnie woordvoerder voor de wind dat hij niet tevreden is met de kabinetsbrief. De opgezette Egyptische president Mubarak heeft huisarrest. Het klopt dus niet dat hij naar Saoedi-Arabië is gegaan. Dat zegt een woordvoerder van het huidige militaire regime. De 82-jarige oud-leider en zijn familie zitten vast in Egypte. Waar precies wilde de woordvoerder niet zeggen, maar volgens sommige berichten zit hij in Sharm el-Sheikh. De boekhandelaren hebben in de boekenweek minder verkocht dan vorig jaar. Toen was de omzet een kleine 10% hoger. De boekenweek, die gisteren werd afgesloten, vormt voor boekhandelaren de belangrijkste periode van het jaar. De boekenwinkels leiden onder de concurrentie van internetwinkels en de economische recessie. Er waren wel ongeveer evenveel klanten, maar die besteden een stuk minder. Het weer, vanavond en vannacht vrij helder, met in het binnenland lichte vorst, plaatselijke kans op een mistbank, overdag veel zon en 11 tot 16 graden.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 Feel so good that I never, never, never, never had before yeah. I just can't explain this sin But I believe and I receive Staying. I just wanna penetrate. How hey, much longer will it take? Coming alive and setting you free. empty. That sucks. So if you're to school for my feet her Weer even inkomen Oh Ik ben dat hey, ja. niet gewend de ja, ja. afleiding van jou uh... Nu hoor ik mezelf <laughs> Goedenavond Goedenavond Hij is er weer Hij is er weer Die Kevin is er gewoon weer jongens Goed he. Oh wat een gezelligheid na nou, lange tijd ziek geweest te zijn En heel veel gewerkt te hebben <laughs> Hij leidt een eigen leven het Doet de het microfoon nog steeds niet goed <laughs> Geweldig <laughs> Leuk, leuk, leuk Leuk om weer te zijn <laughs> Kijk Oh nou, je hebt weer goede fillers ja, goed hè. Rocky, Ah, the Gaan we bespreken vandaag. Hoe was jouw weekend? Lekker. Ik hou er eigenlijk niet van om je eigen weekend op de radio te bespreken. Niet? Ik vind dat zo persoonlijk worden. Nou, maar je doet het toch in grote lijnen nu? Ja, als je met Mike dan ga je Een beetje die Ellie. Uh, het was uh, dit weekend... Uh, Vrijdag heb ik niet veel gedaan, want ik ben ziek geweest. Zaterdag ben ik uh, naar de kampioenswedstrijd geweest van mijn vriendin. Wat ba van basketbal? Ja, kampioen geworden. Natuurlijk. Kampioen! Ah, kampioen. Was, uh, dat was wel een goede wedstrijd, maar uh, laten we er niet verder over zeggen. Oké. Okay. Schat, En uh, <laughs> Bij deze. <laughs> Oh, lekker, zo lekker. En toen hij verjaardag geweest. Zaterdagavond hebben we verjaardag. Oh, leuk, leuk. Ja, hij volgezeten met verjaardagen. Ja? Ben je zo'n verjaardagganger? Nah, nee, man. Dat moest Het Dat leuk. zijn van die dingen die moeten. Daarom werk ik zo graag in de horeca, want dan moet je altijd werken. Ja, nou, maar ik vraag er altijd wat vrij voor. Ah. Ja. Leuk, Dat was leuk. het. Rob. Nou, ik heb alleen gewerkt dit hele weekend. Lekker. Ochtends, toch? Ja, ja, ja. Maar het was in Zandvoort sowieso heel druk, want we hadden uh, zaterdag de 30 van Zandvoort. Daar is CFM zelfs nog bij geweest op de locatie. De 30 van Zandvoort? Ja, Daar uh, gingen mensen, lopers gingen allemaal via IJmuiden. Ik kan Pascal veel meer over vertellen. Ja, ik wou zeggen, ik zit er toevallig mee te luisteren. Ja, ik... We hebben inderdaad, afgelopen zaterdag hadden wij tussen 2 en 5 een uh, live uit, uh, uitzending vanaf uh, een café aan de Halterstraat. En ja, we hebben daar de mensen geïnterviewd die uh, anderen mee gedaan hebben met de wandeling. En uh, ja, gewoon gezellig plaatjes ze draaien daar natuurlijk. Sowieso altijd gezellig. Leuk leuk. Leuk. Leuk. leuk, leuk, Het programma van Zandwoord op zaterdag, wat normaal gesproken hier in de studio is, was daar geweest. Kijk, het, het zag er ook heel gezellig uit. Ja, was het ook. Het was Alleen... een heerlijk sfeertje, leuk gezellig, mensen daar dan mee. ja, ja. Alleen het weer, dat zat niet zo mee weer zaterdag. Nee, maar ja. Maar het was goed, ja het dat was weer Dat het goed weer wordt en ja. dat we nog een keer daar een uitzending hebben. Komt wel goed. Precies, precies. Dat vind ik wel. En uh, ja, hoe heet het? Uh, uh, ja, zaterdag is ook de opening van het strandseizoen. Ja, was het Bloemendeel hè? Nee, haven van Zandvoort. Oh, uh, dat was zondag, uh, Bloemendeel. Zaterdag. Oh, zondag. Ja, ja, ja. ik denk het wel. Oké. Okay. En hoe heet het, uh, ik moet je eerlijk zeggen, ik ben heel eventjes wees lunch bij uh, Haaf van Zandvoort. Dat is goed. Want ik was zaterdag vrij, moet ik eerlijk zeggen. Oh. Ah, want je weet, als het kut weer is, is Robby vrij. <laughs> ja. Toen ik zondag eens keek en het was, ik zag regenen, ik denk, oh ja, ik ben vrij, jippie. Lekker is dat, hè? Lekker. Maar uh, ja, zo gaat het in mijn leven. Ja, leuk. Nee, leuk. Zondag? Ik, zondag moest ik gewoon werken. Ja? Ja. Lekker voor je. Maar ik, dan, ik was vrij. Het, was het de opening van het strandseizoen? ik dacht, Leuk. Nou ja. Het zag, ik wou alleen maar lunchen. Ik was er bij toeval. En uh, ja. Toen uh, kreeg ik eigenlijk mijn eten. Gaan er allemaal trommelaars uh, keihard. Ik kreeg maar net een optreden. Ik dacht je, kom je van mijn rust? Ja, eigenlijk wel, ja. Dus je eten staat er nog wel wat sneller naar beneden. Ja, ja, ik ja, ja inderdaad. Ik heb het getrokken, roffel. Ah, wel, lachen. Maar het was wel mooi, want mijn vriendin stond met de rug daar naartoe. Er zaten allemaal van hawaïaanse, schaars dat geklede dames. Oeh, zag die het er niet? Ja, die, ik zei... Die ik, ik, weet je wat ik zei? Kijk, schat, daar kijk ik nou graag naar. En toen keek ze en dan... Maar we gaan eerst lekker naar de higher places. Van... Kane and Ilse de Lange. Take me to high places Show me new faces Sing it now I'll go back if I ever left at all. Oh, when the river starts to come, take me back to the river. Looking for new saviors. What we lost breaks us singing now. By true glory, bring us new stories, sing it now. below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 Nou, klassieker. Ah, raakt goed. Ja, la, la, ja, la, la, la. Wacht, dan zal Oeh. ik eens even uh, wat luisteren. Niet zo uh, als mij doen, hè? Verkeerde weghalen. <laughs> zo, gestol. Kijk. Nou, uh, we hebben even een remmer. Kan oh, jij hem vertellen of... Uh, zal ik het doen? Geen Want uh, ik kan het niet lezen. <laughs> oh, wacht. Wat? Zie je het nu beter? ja. Oh, dat wist je? Ja. <laughs> Oké. Okay. Wintersporter wekt beer uit winterslaap. Dat is wel heel slecht natuurlijk als dat gebeurt. maar. Ja. Buiten de piste skiën is niet zonder risico. Een 12-jarige Zweedse jongen kan ervan meespreken. Niet een lawine of een klooster kostte hem bijna het leven. Wel een beer. Dat meldt het Zweedse persoon... Nee, dat staat er niet. Dat meldt het Zweedse persagentschap, TT. Op een bepaald moment viel de jongeman in een hol waar net een beer zijn winterslaap aan het houden was. Een hol van de beer bevond zich op enkele kilometers van een stoelliftje. In het ski station Funasdalen. Geen idee. Zo meldden de lokale autoriteiten. Het dier schrok wakker en ging meteen over tot de aanval. De jongen werd in beide benen gebeten en kreeg een kou in de rug geplant. Hij slaagde nog wel om te snappen. Volgens het ziekenhuis verkeert hij niet in levensgevaar. De Zweedse natuurbescherming vond de slecht geluimde beer een dag later terug... ...maar besloot hem niet af te maken omdat hij geen gevaar vond voor de bevolking. Nou. Oh, is dat hem al? Ja. Oké. Okay. Leuk. We gaan eens even kijken. Zo, dat zie je niet zo'n klein beetje ook. Hè? Huh? Dat zie je ook echt heel erg gewoon. Het verschil, hè? He? He? Oh. Uh... Ja, oh, even die, die is ook wel leuk Welke? Welke? We oh. Laten we een beetje in de beren <laughs> Het is een berenrama maar waar ja. Circusberen vallen in winterslaap <laughs> Vier getrainde circusberen zijn tijdens de verplaatsing van het verre oosten van Rusland in winterslaap gevallen Zo heeft de, oh, de staatspersbureau Ria Novosti. Maandag gemeld. De vrouwtjesberen Faya Maniosia Lila Lilia Lili, Lala en uh, Lulilusla -lul reisden in een enorme vrachtwagen van Irikoetskis naar uh, Vladivostok, vertelde trainer Vladimir Dorbiakov. Jezus Kevin. Ja. <laughs> het circus deed er acht dagen over om de. 4500 kilometer te overbruggen. Wat de dieren uiteraard veel spanning bezorgde. Bovendien kreeg de truck pannen en voor het ergste. Oh, voor het erg hard. Wat is dat dan? Vroor. Oh, en, en het vroor erg hard. De trainer moest zijn dieren. Grote hoeveelheden sterke thee en chocoladesnoep geven om ervoor te zorgen dat ze niet in slaap vielen. Maar uiteindelijk deden ze dat toch. De beren zijn een veel voorkomende attracties in Russische circussen. Jezus, wat is ik uh, quick. Vervelend. Sommigen worden getraind op het ijs. Oh, ja, om op het ijs te schaatsen en te hockeyen. Dat zal er op. Ja, Leipo's. ja <laughs> Zal ik die doen? Ja, die is voor jou Vermiste Japaner hield winterslaap van drie weken een Japaner <laughs> heeft ruim drie weken in de wildernis overleefd zonder eten te drinken Door een soort winterslaap te houden De vermiste Mitsutaka Had bijna geen pols Zijn organen functioneerden nauwelijks en zijn lichaamstemperatuur was slechts 22 graden Celsius Toen hij eind oktober werd gevonden op de berg Rocco dat hebben dokters van het <laughs> ziekenhuis in de stad Kobe woensdagavond gezegd. Jomo Oluko Subo herinnert zich niets meer. Maar vervolgens de dokters moest hij tijdens zijn wandeltocht beetje zijn gestruikeld en bewust zijn hij geraakt. Hij ondervindt waarschijnlijk geen blijvende gevolgen van zijn winterslaap. Kijk, dat is top. Je uh, Joke mazzel. Toch, vind je het ja, niet? Ja, ik vind het uh, opmerkelijk, heel apart. Hm. Hm. We gooien er nog even eentje door. ja. Een vermiste Amerikaan woonde jarenlang in het Duitse bos. In Duitsland is een man opgedoken die jarenlang in het bos woonde. Zijn identiteit is nog onbekend. Maar de Duitse politie vermoedt dat, hij, dat het gaat om een Amerikaanse man die in de VS als vermist is opgegeven. De politie ging op zoek naar de man na een tip van een wandelaar. Hij werd gevonden in het bos rond de Rijnland Rijnlandplatz. In de buurt van twee verlaten huizen. Op het dak van een van de, die oude huizen had de man een soort kamp opges, opgetrokken van 2 bij 2 meter. De politie schat, ongeveer, oh, schat volgens Duitse media dat hij er al 2 tot 3 jaar woonde. De man, naar eigen zeggen 42 jaar oud, is intussen opgepakt omdat hij in zijn kamp 100, 150 gram marihuana en inbrekersmateriaal. Werd gevonden. De woudbewoner, de woudbewoner? Ja, ja. <laughs> zoals hij in de media wordt genoemd, had een oud vaarbewijs bij zich. Maar op basis van de foto kan de politie hem voorlopig niet identificeren. Oh, oh. dat had hij eigenlijk helemaal niet mogen doen. Maar weet je wat ik dan denk? No. Dat hij gewoon perfectly lonely was. Dat denk ik ook wel. Ja. <laughs> van John Mayer. Geniet ervan. Ja. Hello? Forget that you promised me Wijd open Kevin staat wijd open hey, Hier, mijn microfoon staat wijd oh. open Hij <laughs> viel me in nou één keer <grijpt> En dan vierde we een feestje over Het is zo druk in die CDO hè <grijpt> Ja hè Hebben we wat mikes uitgenodigd ja, oh! ja, dit is een <grijpt> graag, <grijpt> graag. <grijpt> Toppie <grijpt> Het is een uh, feestje, komen ze weer Roy even Buringen Hey. Ja, het bier staat open. Klaar is te koud. Nog twee minuten erop. Hey! We zitten er weer voor op. Voor What één uur. Fuck? Oh, dan moet ik hem overzetten, jongen En dan hebben we nog een uur. Ja? Ja, nee, uh... Wat gaan we krijgen in het volgende uur? Dat zeg je uh, het niet. niet. Zeg je dat niet. Zeg je het niet. je moet nog een, een minuut vullen hoor. De Met ja. je, je teksten. Nog een, een minuut. Nou, wat gaan we krijgen? Top 5. Top 5 Kevin, ik ben weer, ik ben weer terug. Dus, Hij is weer uh, terug. We kunnen eindelijk weer naar zijn uh, hele geile stem voor. Zijn top 5 uh, luisteren. No, well. no, oh, Dank je wel. Dank je wel. En uh, wat gaan we vandaag Nou, lekker om zien natuurlijk. Sowieso, lekker om zien. En Lekker, lekker Sweden Sweet Bur House Mafia. Brew 5, tot dag langs. Hey, of niet? Sweet House Mafia. Hallo. <laughs> ja, lekker. <laughs> Kom ons weer, ons vrienden. Lekker, lekker, heerlijk. Ja, hoe we nog? Niet zo lang meer, hè? 40 seconden. Dus, uh... nee, nou, het gaat lekker. Ik vind het ook een uh, een goede om mee af te sluiten. Oké, okay, nou, dan zien we jullie terug in het volgende uur. Lieve, nee, lieve luisteraars, oh. uh, lieve, lieve lekkers, lieve, lieve luisteraars. Als, uh, gewoon lekker. een beetje uh, het lekkere praten, het eruit gaan. Ga je toch een beetje met het goede gevoel weg? Oh, snap je? Voordat je die saaie stem van die NOS knakker hoort. Precies. Dit is nos van Fukushima is weer gesmolten. Ja. Helaas. Maar we gaan erin, dames en heren. Goedavond. Doei. Tot zover het ritme van GFL. Via de kabel op 104.5.